11 uur, Mariel Hageman met het NOS-journaal. In verschillende Braziliaanse steden wordt weer gedemonstreerd. Wel lijkt het aantal deelnemers kleiner dan de afgelopen dagen. Mogelijk speelt mee dat het Braziliaans voetbalteam uitkwam tegen Italië... in de strijd om de Confederations Cup. President Rousseff erkende vandaag in een televisietoespraak het recht om vreedzaam te demonstreren. Ze beloofde bovendien harder op te treden tegen corruptie, het openbaar vervoer te zullen verbeteren en meer te investeren in het onderwijs. In Istanbul is het al uren onrustig op het Taksimplein. De politie probeert de demonstranten te verjagen, maar die komen telkens terug.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 Europese landen eisen opheldering van Groot-Brittannië over het nieuws dat een Britse inlichtingendienst op een enorme schaal telefoon- en internetverkeer aftapt tussen de VS en Europa. Dat heeft de Duitse minister van Justitie gezegd. De onthulling over het aftappen verscheen gisteren in de Britse krant The Guardian. Die baseert zich voor een groot deel op documenten van de voormalige CIA-medewerker Edward Snowden. Volgens de krant tapte Britse inlichtingendienst al anderhalf jaar glasvezelkabels af... die via Groot-Brittannië van Europa naar de VS lopen. In de Zuid-Duitse plaats Noyenstad am Kogge zijn bij een schoolfeest... veertien mensen gewond geraakt door het omvallen van een hijskraan. Onder hen zijn vijf kinderen. Twee van de gewonden zijn er ernstig aan toe. De hijskraan had een gondel die de inzittende uitzicht bood op de omgeving. Door nog onbekende oorzaak viel de kraan om. De gondel sloeg binnen bij een woning op de tweede verdieping van een appartementencomplex. Bij een vestiging van het chemiebedrijf Bassef in Duitsland heeft een grote brand gewoed. In een loods in Ludwighaven lag een grote hoeveelheid piepschuimkorrels opgeslagen...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 Bij de 24 uur van Le Mans is een autocoureur overleden. De 34-jarige Deen Allen Simonsen verloor zo'n 10 minuten na de start de macht over het stuur. Hij overleed kort daarna in het ziekenhuis. De organisatie heeft besloten om de race door te laten gaan. Het weer. Vannacht trekken buien over het land. Morgen overdag opnieuw regen en dan ook kans op onweer. Het blijft flink waaien. De temperatuur ligt rond een graad of 16. Ook maandag is het nog koel cool en vallen er buien.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 Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten... en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Max van Bezel. Op vakantie in Parijs boeden we ons naar de Virgin Megastore... de grootste cd-winkel van Europa. Een man met rasta haar versperde de weg. De winkel was gesloten. Het personeel had het gebouw bezet. Ze eisten het achterstallige loon op dat Virgin niet uitbetaalde... Help us, stond op een bordje boven een doos waarin je een bescheiden bijdrage kon storten. Dat hebben we maar gedaan. Maar ja, daar krijg je de cd niet mee terug. Goedenavond en welkom bij het Oog op Zaterdag met zitten steden als Brasilia en Manaus nou werkelijk op een nieuw voetbalstadion te wachten. De datingsite Second Love, gespecialiseerd in vreemdgaan voor hem en vreemdgaan voor haar... ondermijnt het instituut huwelijk. Dat vinden de SGP-jongeren. Hebben ze gelijk. Albanië houdt morgen verkiezingen... zullen ze dit keer wel eerlijk verlopen. En ze woont in New York, maar werd geboren in Gent. Ze kreeg in één van haar twee vaderlanden, België, onlangs een gouden plaat. Met trots presenteren we vanavond live in Met het Oog op Morgen... Trixie Whitley. En u komt haar optreden straks ook zien op www.radio1.nl. Maar eerst het nieuws van vandaag. Zaterdag 22 juni. De Braziliaanse president Dilma Rousseff heeft in een toespraak... het volk beloften gedaan. Op die manier hoopt ze dat de rust in het land terugkeert. Rousseff beloofde het openbaar vervoer in de steden te gaan verbeteren. A elaboração do Plano Nacional de Mobilidade Urbana, que privilegia o transport transporte. En ze beloofde duizenden artsen uit het buitenland te halen om de gezondheidszorg te verbeteren. Trazer de imediato médicos do exterior, para ampliar o atendimento do Sistema Único de Saúde, o SUS. Mooie belofte, maar het lijkt er niet op dat de Brazilianen ze zomaar vertrouwen. Het is in diverse steden in het land weer onrustig vanavond. De Amerikaanse nieuwszender CBS meldt dat de ambulance die Nelson Mandela twee weken geleden naar het ziekenhuis bracht, motorpech had. Daardoor moest Mandela 40 minuten wachten tot er een nieuwe ambulance kwam. CBS meldt ook dat het veel slechter met de oud-president gaat dan tot nu toe wordt beweerd. Nelson Mandela's kidney and liver is functioning at 50% that he had to have a procedure to repair a bleeding ulcer and another one to insert a tube. Ja, met andere woorden, zijn lever en nieren werken niet meer goed. en hij is geopereerd aan een maagzweer. Ook zou Mandela al dagen niet meer bij kennis zijn. We zijn betrokken dat hij niet voor dagen niet meer bij kennis heeft. Dat hij onresponsive is. En we begrijpen ook dat Nelson Mandela's familie. is discussiëren. hoeveel medische interventie. is genoeg voor een man die oud is. en klinkt heel ziek. In ons eigen land waarschuwt een groep van 54 hoogleraren. tegen de winning van schaliegas. Ze zien er het net niet van in. Het lost niks op. Het levert veel schade op. Het brengt weinig geld op. Dus waarom zouden we dat doen? Bij TNO zijn ze niet onder de indruk van de argumenten van de professoren. Onze gasreserves zijn namelijk over tien jaar op. En daar moet een oplossing voor komen. En de vraag is, kunnen we nog onze eigen gasvoorziening een tijdje rekken? Uh, en dan is het natuurlijk de volumes waar nu over gesproken wordt... en de mogelijke inkomsten van dat gas uh, niet verwaarloosbaar. Er blijkt nog meer mis te zijn met de trajectcontroles... dan RTL Nieuws al eerder meldde. Eerst ging het nog alleen om bestelauto's en auto's met een aanhanger. Die worden geregistreerd als vrachtwagens en die min mogen minder hard rijden. Nu blijkt dat ook auto's met een fietsrek onterecht een boete voor te hard rijden krijgen. 220 euro, inclusief de administratiekosten. Tweede Kamerleden willen dat minister Opstelten meteen maatregelen neemt. Dat het systeem heel erg onbetrouwbaar is... En ja, dat kan natuurlijk niet. Het staat eraan te komen. De Verenigde Staten hebben een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen klokkenluider Edward Snowden. De aanklacht luidt: Espionage, theft and conversion of government property. En als u na deze uitzending nog even een wandeling gaat maken, bewonder dan even de maan. Hij staat het dichtst bij de aarde en ziet er veel groter uit dan anders. Geniet ervan, maar voorzichtig. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. De Verenigde Staten overleggen met Hongkong... over de uitlevering van Edward Snowden... de man die de afluisterpraktijken van de Amerikaanse inlichtingendienst onthulde. Edwin Zane is op IJsland. U woont daar. Goedenavond. Goedenavond. Want er zijn geruchten dat Snowden graag naar IJsland wil... en dat er zelfs al een vliegtuig klaar staat om hem daar naartoe te brengen. Klopt dat? Uh, ja, er is een... Uh een ex-zakenpartner uh, van hem, ik neem het Die heeft een, uh, die heeft, voorheen heeft hij de fondsen voor uh, WikiLeaks uh, geregeld vanuit IJsland. Uh, die heeft een uh, vliegtuig aangeboden. Dat uh, zou dan geregeld zijn. Of in de media zegt het staat klaar, maar hij regelt dat in China. Ja, dat, dat willen de... Dat willen de medestanders van WikiLeaks graag. Hoe staat de regering van IJsland daar tegenover? Ze uh, houden zich. Uh, op dit moment En uh, niet voor niets denk ik omdat er is uh, twee maanden geleden een nieuwe regering geïnstalleerd. En ik denk dat die uh, zich aan dit dossier niet, uh, niet staan te springen om hun vingers aan te branden. Is er een uitleveringsverdrag tussen IJsland en Amerika? Uh, ja, er is een uh, uitleveringsverdrag. En er zijn eigenlijk drie redenen waarom, waarom IJsland niet zo'n hele goede keuze zijn. Het ene is dat het uitveringsverdrag met uh, de Verenigde Staten... Hij mag niet uitgeleverd worden als hij de IJslandse nationaliteit krijgt. Dat is een punt. Maar hij, om de na nationaliteit te krijgen moet hij eigenlijk eerst op het grondgebied van IJsland zijn. En dat is het, uh, volgens mij het uh, twistpunt op dit moment. Het um, tweede punt waarom IJsland misschien niet zo'n goede bestemming voor hem zou kunnen zijn, is dat de, de regering wel heeft meegewerkt aan het hele rendition-programma. Weet je, het gevangenentransport uh, van de CIA, ja. waar IJsland gebruikt wordt als een uh, tussenhaven. Dus. En IJsland is een klein land, is makkelijk onder druk te zetten door de Verenigde Staten, natuurlijk. Dus, waarom wordt. Dus, u legt goed uit wat er tegen uh, ja. <coughs> een gang naar IJsland is. Wa waarom is IJsland dan toch zo uh, populair in Wikileaks gingen? Omdat uh, de. Mediawetgeving hier uh, dergelijke klokkenluiders uh, vrijwaart van uh, van achtervolging, eigenlijk is een hele goede bescherming voor, uh, voor dergelijke personen. Dus in 2010 is daar een nieuwe mediawet aangenomen, waarin met uh, name de internetvrijheid uh, echt uh, zeer hoog in het vaandel staat. En de schaker Bobby Fischer is ook uitgeweken naar IJsland destijds. Hè? Ja, die heeft uh, overigens wel op uh, afstand de nationaliteit gekregen. Dus er zijn wel mogelijkheden, want hij zat in de Filipijnen. Toen uh, is hem uh, asiel verleend en heeft hij ook direct de IJslandse nationaliteit uh, gekregen. Waardoor hij zeg maar ja, onschendbaar werd. Hij moest nog wel hier naartoe komen. Dat is hetzelfde natuurlijk met, uh, met Snowden. Ik bedoel, ondanks alles kan geregeld worden. Maar ik bedoel, het is wat hier in de, in de IJslandse media. Weet je, zeggen van het is, wel, het is een lange vlucht. Weet je, er kan natuurlijk van alles gebeuren. Of. Uh, men, de CIA kan van alles laten gebeuren. Dat is, die complottheorie wordt hier nu gedacht. Ja. Nou, u uh, schetst heel uh, goed de pro's en de contra's. W wat zou u me aanraden als u Snowden was? Wow. <laughs> uh, straks word ik ook opgebeld door de CIA. Ik, ik durf het niet te zeggen. Ze kunnen altijd dus ze ik, kunnen ik, zou, ik, zou, ik zou het uh, eerst in Hongkong af blijven wachten, denk ik. Ja. Ze kunnen maar altijd het, meeluisteren. Is het, het is hier niet zeker, hè? Nou. Ik <laughs> dank u wel. Edwin okay, Samen op IJsland. En zoals gezegd, Trixie Whitley. Wat, wat, wat is het eerste nummer wat jullie gaan spelen? Het uh, nummer heet uh, Morelia. Yes. <hums> Pinkpop en volgende week op het Montreux Jazz Festival. En tussendoor hier even in met het oog op morgen. De begeleider die u hoorde of op www.radio1.nl zag... was haar oom, Alan Gevaard. In het dagelijks leven ook bassist van de Belgische groep Deus. Straks meer over het uh, muzikale familiebedrijf Whitley en Gevaart. Een gloednieuwe... Een voetbalarena in Recife en een in Salvador en een in São Paulo... en dan zwijg ik nog over die in Brazilia en Manaus midden in de Amazone. Een deel van de onvrede in Brazilië richt zich op de miljarden... die in het kader van het WK voetbal en de Olympische Spelen... naar zulke prestigeobjecten gaan. Dat geld kan beter worden besteed, vinden de demonstranten... zoals u net in het nieuwsoverzicht hoorde. En wat heb je er ook aan? Aan allemaal nieuw gebouwde stadions... die na de Spelen en na het WK waarschijnlijk nauwelijks meer gebruikt zullen worden. Jurrit van der Voren is sporthistoricus. Welkom. Goedenavond. Wat, uh, wat bouwt Brazilië allemaal en waarom? Het is een gigantische operatie die plaatsvindt, want stel je maar eens voor dat je twee jaar hebt waarin je de twee grootste sportevenementen ter wereld organiseert. Niet sportevenementen, maar de Olympische Spelen zijn zo groot, er is niks groters in de wereld dan de Olympische Spelen. En als je dat moet organiseren, mag je al behoorlijk wat energie in stoppen. maar stel je nog eens voor dat er ook nog een week aan voetbal bij moet komen. En dat is dus het geval. De twee grootste sportevenementen ter wereld in een periode van twee jaar. Er zijn nu protesten tegen ja, de buitennissigheid van de investeringen. Dat kunnen we elke dag volgen. Mo moet Brazilië dat nou van organisaties als de FIFA en het IOC? Of doen ze dat zelf zo? Nou, ze kiezen er zelf voor om zich kandidaat te stellen... en er alles aan te doen om zijn evenement binnen te halen. En als je eenmaal zo ver bent gekomen... dan zal je toch aan uh, zekere eisen moeten voldoen... zowel voor de Olympische Spelen als voor het WK Voetbal. In aanloop naar een uh, verkiezing van wie het gaat worden... de volgende gastheer, komen er allemaal commissies langs... om te kijken of je aan alle eisen wel voldoet. En er zit heel veel aan niet alleen maar stadions... maar ook over hoe je het regelt met het vervoer. Over hoe je het regelt met de journalisten. Maar ook met uh, hoe het gaat met de belastingafdracht. Dat soort dingen komen er ook bij kijken. Maar zegt de FIFA ook, wij willen nieuwe stadions? Zij zeggen, wij willen stadions die daar en daaraan voldoen. En als je kijkt naar wat er in Brazilië nu is... dan, kom je er, dan, dan zeg je in feite, wij willen nieuwe stadions. En Brazilië kan dan in aanloop van zo'n bid wel zeggen... van wij gaan dat niet doen. En dan zegt de FIFA, dat respecteren we. Er zijn gelukkig nog twaalf andere landen die het willen. Dus uh, veel plezier komende zomer. Wij gaan nergens anders heen. Dus, indirect, Zij zeg je dus in je nek. Wel, indirect heb je ervoor gekozen. En de FIFA hoeft het misschien niet eens zo, zo hard op uit te spreken... van je moet dit en je moet dit en je moet dit en je moet dit... Want je doet mee aan het bid. En als, als zij het van jou niet voldoende vinden, om wat voor reden dan ook... dan zijn er dus nog wel een stel landen waar ze heen kunnen gaan. Een van de argumenten die je die demonstranten hoort uiten is... ja, we zijn het voetballand van de wereld. Het, het wemelt hier overal van de stadions. Waar, waarom verbouwen ze geen oude stadions eigenlijk? Elk land heeft daar weer zijn eigen keuzes voor. En daar heeft het ook echt wel te maken om, om eisen. Maar ook natuurlijk, Brazilië doet niet alleen maar zo'n toernooi omdat zij van voetbal houden, of dat ze van de Olympische Spelen houden. Het is wel een belangrijke voorwaarde, natuurlijk. Alhoewel Qatar ook niet zo'n voetbaltraditie heeft, maar toch het WK voetbal mag organiseren. Zij willen zich presenteren aan de wereld. Het gaat ook echt om grote macht. Wie de geschiedenis van de Olympische Spelen begrijpt... begrijpt de geschiedenis van de 20e eeuw. Dan weet je ook van hoe het zat met de Sovjet-Unie. Met de Verenigde Staten, met de Koude Oorlog... met de Afrikaanse landen die onafhankelijk worden... China. en zo sportief willen bewijzen. China die definitief zijn plek opeist op de wereld. En dat doe je niet alleen binnen de Verenigde Naties. Dat doe je eigenlijk, maak je dat af... Met een sportevenement. Dan hoor je er voor de hele wereld bij. Tenminste, dat is de gedachte. De demonstranten zeggen: Nou, er zitten zeker twee stadions bij: Brasilia en Manaus, wat echt ver in de jungle ligt. Ja, die, zullen ja, die zullen nooit meer gebruikt worden. Nee, en dat is een bekend fenomeen. Dat heet in de wereld van de sportonderzoekers de White Elephants. Je bouwt hele grote stadions die na afloop. Daar komt niet het uit Zuid-Afrika, meer... geloof ik. Hè? Het is uit volgens mij het oude Azië. Is van dat als je als uh, een, een, een vijandelijk land. gaf je dan een heel grote witte olifant als geschenk. En die moest je aannemen. Maar zo'n olifant vroeg ontzettend veel aan onderhoud. Dus eigenlijk gaf je een geschenk waarmee jouw tegenstander zichzelf naar de ondergang hielp. omdat het niet meer daarna kon betalen die kosten voor zo'n olifant. En dat zijn die stadions eigenlijk ook. Want kijk maar naar China, kijk maar naar Griekenland... Portugal heeft het EK-voetbal georganiseerd. Het is een heel bekend verschijnsel... dat op het moment dat een sportevenement is afgelopen... dat er helemaal niks meer mee gebeurt. Een van die landen waar het WK-voetbal is geweest... drie jaar geleden namelijk, was Zuid-Afrika. Aan de lijn is correspondent Ellis van Gelder daar. Goedenavond, Ellis. Goedenavond, hij. Hoe kijkt men in Zuid-Afrika terug op dat wk uh, ja, hoe kijken ze er toch? Eigenlijk wel heel erg uh, gemengd. Nou ja, tijdens het toernooi was iedereen vooral heel erg trots. Uh, ja, het was de eerste WK op het Afrikaanse continent. En zuid Afrika wilde dus wel echt laten zien dat ze dat als een Afrikaans land... in zo'n toernooi van wereldformaat konden neerzetten. Het ging dus heel erg om het verbeteren van het imago. Ja, En achteraf gezien wordt hier natuurlijk ook wel gezegd... van ja, uh, hier is ook veel geïnvesteerd inderdaad in de stadions. Verbouwd, maar ook veel nieuwe stadions. Maar we hadden hier tien stadions... Voor de Gespeeld werd, ja, dan is het weer terug naar de realiteit. En dan gaat het er ook weer over: had dat niet beter uitgegeven kunnen worden? Uh, een deel van het geld is naar wegen gegaan, naar nieuwe bussen, naar treinen. Oké, okay, dat wordt nu nog gebruikt, maar hier heb je dus ook inderdaad veel stadions die gewoon leeg staan. En wat doen ze met die stadions? Gewoon leeg laten staan of gebeurt er wel iets uh, mee? Ja, nee, ja, sommige stadions doen het wel goed. Eigenlijk het enige stadion dat het hier wel goed doet... is, uh, is Soccer City, hier in Johannesburg... waar uh, Nederland uh, in de finale stond. Die, uh, dat stadion dat kan zichzelf wel draaiende houden. Maar je hebt ook bijvoorbeeld een stadion in Nelspruit... dat is ongeveer zes uur uh, van Johannesburg vandaan. ligt dicht bij het Krugerpark. Park. Ja, daar zijn geen clubs. Daar is geen rugbyclub of geen voetbalclub of cricketclub... die zeggen van wij willen daar gebruik van maken. Dus eigenlijk kost het onderhoud nu veel meer geld... Uh, uh, voor, ...voor die stad zelf. En ook bijvoorbeeld als je kijkt naar Kaapstad. Kaapstad wordt al gesproken over afbreken. En zelfs de grootste vakbond hier, Cuxato, die heeft gezegd... ...waarom maken we er geen appartementen van? En dan maken we gewoon van het veld, van de middenstip... ...een gemeenschappelijke tuin. Dus ja, daar wordt wel over gesproken van... ...hoe kunnen we alsnog dan die stadions gaan gebruiken? En daar kunnen de bewoners van de appartementen... ...dan een hele grote barbecue houden? Ja, nee, inderdaad, dat kunnen ze zeker doen. Ja, het is natuurlijk een beetje een ludiek voorstel en ik, ik denk ook absoluut niet dat dat ervan gaat komen. Maar ja, het geeft wel aan inderdaad dat uh, ja, ook die steden zelf echt met die stadions nu in de maag zitten. Het zijn fantastisch mooie stadions, maar wat doe je ermee als het evenement is afgelopen? En ja, we hebben nu afgelopen jaar uh, wel hier weer de Afrika Cup gehad, toen zijn ze weer gebruikt. Maar er staat nu niet echt iets anders op het programma in Zuid-Afrika wat die stadions kan gaan vullen. Dankjewel, Alice van Gelder in de regenboognatie. Jurgen van der Voren, sporthistoricus hier in de studio. Ja, Je zou toch zeggen dat de FIFA iets meer vooruit moet gaan denken... ook moet gaan denken in termen van... wat doen we als de Spelen en als het WK voorbij zijn... met die gebouwen die daar worden neergezet? Dat... Wordt er niet nagedacht? Ongetwijfeld, maar niet bij de FIFA heb ik het idee. Het is niet meer hun probleem. Het evenement is geweest... En ze gaan weer verder. En ik vind dat je best wel een vergelijking mag maken... als het gaat om een WK voetbal. Dat het een plaag is... die zich om de vier jaar verplaatst van land naar land. En het daar leefvreed. Het enige verschil met een plaag die u normaal gewend bent... is van dat je die vooraf geen toestemming geeft om te komen. Maar bij een WK voetbal is dat dus Deel wel zo. Ja, maar het het, het Smeek je het, erom. Uiteindelijk... Het is zo moeilijk, want inderdaad Zuid-Afrika... en dat heb ik in Griekenland ook gezien. Ik woonde in Athene in 2004. Ik heb die stad zien veranderen. Er zijn heel veel goede dingen gebeurd daardoor in de infrastructuur. En het is wel een moment waarop een heel land zich collectief op één doel richt... om dat voor elkaar te krijgen. Dat is zeker zo. Maar dat is dan vanuit het land zelf. De sportorganisatie, de sportbond... de internationale sportorganisatie die daarheen gaat... die is eigenlijk veel minder bezig. Alhoewel je dat binnen de Olympische Beweging al wel ziet veranderen. Want dan gaat het over legacy. Dat is het toverwoord in de Olympische Beweging. Het erfgoed. Wat doe je met het materiaal... als je eenmaal daar weg bent? Want... Bij IOC snappen ze ook wel. Het zou eens zo kunnen zijn, van dat er op een gegeven ogenblik... net als in de jaren 70 het geval was, eind jaren 70 dat er geen land ter wereld meer is, dat zegt dat wij het... dan organiseren het hier maar. Los Angeles was in 1984 de enige stad in de wereld... die zei, wij willen het organiseren op onze voorwaarden. En als je dat niet wil, dan zijn er in 1984 geen Olympische Spelen. En toen was het IOC gedwongen, omdat er geen ander land meer was... waar ze naartoe konden uitwijken. En dan luisteren ze wel. Op dat moment is het dus wel zo. Maar je zou eigenlijk kunnen vergelijken landen die Olympische Spelen of een WK organiseren met wat wij kennen als elf stedenkoorts. Maar dan eigenlijk... een hele grote elf Ja, je verliest elke vorm van ratio. Ik kom zo bij je terug. Maar even naar Joost Lagendijk in Istanbul... voormalig europarlementariër en commentator. Want vanavond uh, liep het Taksimplein na dagen van betrekkelijke rust weer vol. Uh, de, is er eigenlijk een verband, Joost, met uh, die demonstraties in Brazilië? Be Beïnvloeden Brazilië en Turkije elkaar... En daar wordt, er wordt zeker naar elkaar gekeken en ik zag vanavond hier ook een uh, enkele Braziliaanse vlag, zoals je ook de Turkse vlag in, uh, in Brazilië hebt gezien. Maar vanavond was het toch echt meer een soort herdenking van uh, de vier slachtoffers die de afgelopen weken zijn gevallen. Dat was de aanleiding en niet zozeer een kopie van wat er in Brazilië gebeurde. Ik begreep dat uh, Erdogan zelf in een speech dat verband verlegde. Ja, Erdogan zit natuurlijk in mijn ogen op een compleet dwaalspoor door maar te blijven herhalen dat die protesten hier in Turkije eigenlijk allemaal georganiseerd zijn door een grote internationale samenzwering. Bedrijven en banken die belang hebben bij een hoge rente. En hij heeft nu vandaag inderdaad gezegd, kijk wat ze nu bij ons hebben geprobeerd, dat proberen ze, dezelfde bedrijven, nu in Brazilië. Istanbul is uh, een van de kandidaten, niet de enige... maar een van de kandidaten om de Spelen van 2020 te gaan organiseren. Dat wordt in september uh, besloten. Uh, speelt die kandidatuur ook nog een rol bij de protestdemonstraties? Dat, de, de, de, veel dingen spelen een rol, maar het vooruitzicht van de Olympische Spelen speelt op dit moment nog niet uh, een rol. Er wordt natuurlijk wel over geschreven. Maar het is nu nog vooral heel erg spannend of uh, Istanbul het gaat redden van Tokio en Madrid. En wat er allemaal mee gepaard gaat, dat is op dit moment nog geen argument in de discussie. We hadden het daarnet over de kosten en de investeringen die het allemaal in Brazilië... en daarvoor onder andere in Zuid-Afrika en Athene heeft geverd. Als dat doordringt tot uh, de bevolking van Istanbul, wat gebeurt er dan? Ja, je kunt wel op je vingers natellen dat als men inderdaad beseft welke enorme kosten daarmee gepaard zullen gaan. Eh, dat dat dan een prima aanleiding is om, om weer nieuwe protesten te starten. Eh, ik, ik, ik kan je op een briefje geven dat tegen september, als ook zeg maar, de gemiddelde Turk eh, duidelijk wordt. Dat het natuurlijk allemaal hartstikke leuk en aardig is, maar dat het ook heel veel gaat kosten. En dat er altijd die vragen blijven, wat doen we er daarna mee. Dat dat enorme aanleidingen zullen zijn om, om opnieuw de straat op te gaan. Dankjewel, Joost Lagendijk vanuit Istanbul. Nog even terug naar sporthistoricus Jurrit van der Voren. Nou, we krijgen nog een WK in Rusland in 2018. Qatar in 2022. Eh, na Brazilië is dat allemaal. En daartussendoor ook nog de winterspelen in Sochi. Dat zijn allemaal landen waar je geen demonstranten kunt verwachten heeft dat ook een rol gespeeld bij de besluitvorming? Het is heel moeilijk om, om een vinger achter de schermen te krijgen daar. Dus elke uitspraak die ik erover zou doen is een hypothese. Kan ik gewoon echt niet bewijzen. Maar het geeft aan dat überhaupt de machtsverhoudingen in de wereld wat anders liggen. Dat het niet meer vanzelfsprekend is, is dat Noord-Amerika of Europa... wat traditioneel altijd de organiserende landen zijn geweest... voor een, EK, voor een WK voetbal of Olympische Spelen. En voetbal natuurlijk ook Zuid-Amerika. Dat dat niet meer als vanzelfsprekend is. En... Dat zie je dus ook binnen de internationale sport terug. En ik denk nog belangrijker voor de toekomst van die sportbonden internationaal... is niet alleen welke stad in september de Olympische Spelen toegewezen gaat krijgen voor 2020... maar wie wordt de opvolger van Jacques Rogge? Wordt dat een Europeaan of wordt dat iemand van buiten Europa? Er zijn ook een Chinees uh, mensen die, die, die, die graag uh, voorzitter willen worden. Aziaten, dat zou een hele andere invalshoek kunnen geven. En ik zeg niet dat het beter of slechter is. Want... Maar het gaat dan misschien naar minder democratische landen... waar je minder last hebt van protesten. In de toekomst. Ja, laten we het zo zeggen van... er zou een nieuwe traditie aangeboord kunnen gaan worden binnen het IOC. En daarmee zullen er ook hele andere dingen kunnen gaan gebeuren... dan we nu gewend zijn. En ik denk wel dat als Turkije nu al zo boos kan worden... over één grasveldje in een park... dan vraag ik me af wat er gaat gebeuren als een complete stad... als Istanbul op de schop moet... omdat ze de Spelen van 2020 zouden krijgen. Dank voor je komst. Juggert van de Voren. Tracy Whitley. Uh, je vader was Chris Whitley, een 2005 overleden zanger. Trad onder meer op met Bruce Springsteen... die trouwens ook vanavond in, uh, in Nederland staat, in Nijmegen. Uh, we hebben al kennis gemaakt met Alan Gevaert, je oom. Uh, hoe muzikaal is die familie waarin je bent opgegroeid? Uh, Vrij muzikaal, <laughs> toch wel, ja. Ja, heel muzikaal. Hoe oud was je toen je voor het eerst in de plaatstudio kwam? Uh, ik was drie. En hoe oud was je toen je voor het eerst op een podium stond? Drie. <laughs> Ook al drie? En ja. nooit podiumvrees gehad? Jawel, toch wel. Nog steeds. <laughs> hoe oud ben je nu? 25. Je hebt een album opgenomen, Force Corner. Uh, geproduceerd door Canadese producer... Daniel, Lanoy, die onder meer met Dylan werkte, met YouTube werkte. Hoe, hoe ken je die nou weer? Uh, die plaat is helemaal niet door hem uh, geproduceerd, maar ik heb wel met hem samengewerkt. Uh, ja, we zijn. Uh, In de dus... groep Black Dub uh, werkt je samen ja. met hem. Ja, um, ja, dat is een paar jaar geleden heb ik. Uh, dus... Het is een beetje een lang verhaal. Ik heb hem een cd gegeven eigenlijk, na een optreden, en um, een aantal jaar geleden, en dan een paar maanden later, een telefoon van hem gekregen met de uitnodiging om, om uh, in zijn groep uh, mee te spelen. Daar speel je nu ook mee? Daar zing je in. Nee, dat is, even, het, dat is nu even gedaan. Ik heb daar drie jaar um, mee getoerd. En, en nu ben ik met mijn, met mijn eigen dingen bezig. Dus. Hoe, hoe leef je eigenlijk, Trixie? Want uh, je woont in New York, maar je bent geregeld in uh, België. Je bent nu ongeveer op wereldreis. Wat voor nomadenbestaan leid je? Het is een, het is een vrij nomadenbestaan, ja. Dus, uh, maar ik ben eigenlijk zo opgevoed. Ik heb eigenlijk altijd uh, een beetje één been in de Verenigde Staten gehad en één uh, been in, in Europa vooral door mijn dubbele nationaliteit doordat, ik, uh, doordat mijn familie uh, het grootste deel eigenlijk nog steeds in de Verenigde Staten is, maar mijn, mijn moeder en mijn onkel nog altijd in België zijn, dus dus ja Kijk verlangend uit naar jullie tweede nummer Oké, okay, dankjewel Be your love. zang een gitaar en haar onkel, Ellen Gevaert, op basgitaar. We waren vereerd met jullie komst. Dank jullie wel. Is oproepen tot vreemdgaan misdadig en onethisch? Ja, vinden de SGP-jongeren. En ze hebben een klacht ingediend bij de reclamecodecommissie... tegen een reclamespotje van de datingsite Second Love. Wat een onzin vinden anderen daarvan. Nou, hoog tijd voor een klein ethisch debat in Met het oog op morgen vanavond. En ik ga dat voeren met Martin de Jong, de politiek voorzitter van de SGP-jongeren, en met Marcia Nieuwenhuis, schrijfster van het boek Dubbellevens en journalist bij het AD. En voor wie eh, niet helemaal heeft gevolgd wat Second Love is, hier een deel van dat reclamespotje. Ben jij gelukkig getrouwd? Ik ook. www.secondlove.nl Martin de Jong, wat is hier bijna misdadig en onethisch aan? Omdat, nou, dit is precies het reclamespotje waar wij ook uh, tegen uh, een klacht ingediend hebben. Omdat dit reclamespotje oproept uh, tot vreemdgaan in een gelukkige relatie... en daarmee ja, stookt in een gelukkige relatie. Want de bedoeling van die site is mensen die getrouwd zijn of een gezin hebben... oproepen toch te gaan flirten met anderen. Ja, precies. Jullie hebben ook uh, de term strijdig met de wet gebruikt... Ja, omdat Waarom? in het burgerlijk wetboek uh, staat dat getrouwden elkaar trouwverschuldigd zijn. Nou ja, en met het oproepen tot vreemdgaan is dat in strijd met het burgerlijk wetboek. Omdat, ja, dat is geen trouw. Maar goed, dat gebeurde natuurlijk ook al voordat je internet had en voordat deze site bestond. Klopt, maar nu uh, met dit spotje wordt echt uitdrukkelijk opgeroepen om vreemd te gaan... Um, daarmee is een heel nieuw kanaal mensen aangeboord die bereikt worden. En wij willen dat uh, voorkomen. Wij willen dat het spotje dus van de radio gehaald wordt. Ja, maar goed, zouden mensen zonder zo'n spotje en zonder zo'n site... Niet, niet elkaar in de kroeg tegenkomen? Of misschien na de kerkdienst of noem maar op? Ja, misschien ook wel. Maar het punt is dat uh, dit spotje dus oproept en blijkbaar werkt het. Anders zullen, zullen ze daar geen geld voor uitgeven. Ja, en dat vinden wij verkeerd. Omdat er een heel verkeerd signaal af en af gaat. Dat trouw dus blijkbaar niet waardevol is, dat je dat mag breken, je trouwbelofte. Maar als jij Nieuwenhuis, vindt u dit ook een soort escalatie in de ontrouw... dat er dates zijn die daartoe oproepen... en dat er ook weer reclamespotjes voor worden uitgezonden? Of is er volgens u niets nieuws onder de zon? Nou ja, ik kan me voorstellen dat uh, je bij zo'n uh, reclamespotje wel eventjes... je wenkbrauwen fronst en denkt van, uh, wat moeten we hier nu mee? Maar ja, uiteindelijk is het natuurlijk de verantwoordelijkheid van de mensen zelf. Hè? Uh, of ze... Een, een partner trouw zijn of niet, dat, dat maken zij zelf uit. Ik vind, niet, ik vind het bovendien ook een illusie dat uh, door reclamespotjes te verbieden... je ook het, het, het huwelijk uh, zeg maar beter in stand zou kunnen houden. We weten allemaal hoeveel huwelijker stranden. Ik geloof dat dat uh, inmiddels op zo'n 40 procent staat. Ja, dat is zoveel. Uh, uiteindelijk hebben mensen zelf de verantwoordelijkheid uh, naar hun partner... om uh, daarvoor in te staan of niet... Ja, niet als het een wetsovertreding is. Volgens de SGP-jongeren gaat het om een schending van het burgerlijk wetboek. Nou ja, in, in dat uh, artikel uh, 1.81 staat inderdaad dat je um, ja, echtgenoten elkaar getrouwheid, hulp en bijstand verschuldigd zijn. Maar dat is natuurlijk nog niet één op één zeggen dat je ook geen spotjes uh, op de radio of televisie mag uitzenden voor een website die uh, oproept tot het tegendeel. Als u de reclamecodecommissie was, zou u het uh, niet ontvankelijk verklaren? Ik, ik denk het niet, maar ja, ik ben daar niet van. Maar... <lacht> nee, het lijkt mij, uh, het lijkt mij een kansloze, kansloze missie. En ik moet ook zeggen, uh, dus SGP heeft hier pas uh, kamervragen over gesteld. En staatssecretaris Martin van Rijn heeft toen ook gezegd... dat uh, ja, relaties tot het privédomein uh, behoren... en dat mensen zelf moeten bepalen hoe ze die relaties invullen... Martin de Jong, eh, 40% van de huwelijken, eh, zegt Marcia Huis, eindigt in echtscheidingen. Soms, niet altijd, maar vaak is daar overspel bij in het, eh, in het geding. Ja, dat is een beetje water naar de zee dragen dan, hè, daartegen protesteren. Ja, maar het, het punt is inderdaad dat in 40% van, uh, van de gevallen van een echtscheiding... Is, uh, uh, is het gevolg van overspel. En juist deze site die gaat dus dat faciliteren. Dus juist deze site wil dat... Ja, het is misschien water naar de zee dragen... maar het is ook een signaal wat je als overheid kan afgeven... van wij willen niet dat er aan dit instituut gemorreld wordt. Wij willen niet dat vreemdgaan gepropagandeerd wordt. Staatssecretaris Van Rijn heeft inderdaad antwoord gegeven... op vragen van de SGP-fractie in de Tweede Kamer. Die zei hetzelfde als wat Marcia Nieuwenhuis er net zei. Mensen zijn zelfverantwoordelijk. Gaat de overheid ja. niet over? Ja, ik vind ook dat mensen zelfverantwoordelijk zijn. Dat ben ik helemaal met u eens. Maar op heel veel punten eh, grijpt de overheid toch ook in in het leven van mensen. Daar is de overheid ook voor. Denk aan bijvoorbeeld drank, denk aan drugs, denk aan roken. Dat soort punten zijn schadelijk voor de samenleving. Mijns inzins is dit net zo schadelijk. Zou de overheid hier net zo hard tegen op mogen treden? Marcia nieuwen Nieuwenhuizen, u heeft het boek Dubbellevens geschreven. Uh, is, er, is er veel sprake van? Hebben we een groot probleem te pakken over spel nou, via internet? Nou, ik moet zeggen dat uh, terwijl ik dat boek aan het schrijven was. Maar wel opviel dat er echt veel meer gebeurt nog dan je denkt. Je, je buurman, je tandarts, je leraar, echt iedereen kan een, kan een dubbelleven leiden. Daar kwam ik ook wel achter toen ik op zoek ging naar mensen voor het boek. Ik, op een gegeven moment stroomde mijn e-mailbox echt vol met aanmeldingen. Dus in dat opzicht... denk Maar ging het ook via internet? Ging het ook via dit soort sites? Ook via dit soort sites, ja. Maar ook, uh, ook via hele andere sites. Uh, noem maar wat, uh, seksjobs.nl. Uh, ja, je kan het zo gek niet bedenken. Of mensen weten elkaar wel, uh, wel te vinden. Martin uh, de Jong trok daarnet de vergelijking... met uh, overheidscampagnes tegen roken en drank. Uh, de, ja, staatssecretaris Van Rijn zal waarschijnlijk zeggen... rook en drank, daarvan is de schade bewezen... Overspel. Ja, Misschien niet. daarmee heb je het natuurlijk echt over iets wat, wat, wat gewoon bewezen ongezond is. En ja, van vreemdgaan uh, is dat volgens mij in elk geval wetenschappelijk nog niet vastgesteld. Nee, maar volgens mij nou, is het wel nou, bewezen moet ik wel zeggen dat... Dat... Ik, dat ik zelf ook wel vind dat, zeker uh, als je kinderen hebt, kan ik me voorstellen dat je ja, naar je partner en je kinderen toe... Uh, Eerlijk wil zijn. Maar het punt en, is, mevrouw Nieuwenhuis, mevrouw de en... Het punt is dat uh, in 40% van de gevallen van een echtscheiding. Uh, is de oorzaak vreemd gaan. Um, en het is gewoon bewezen dat echtscheidingen. ontzettend uh, slecht zijn voor de sociale ontwikkeling van bijvoorbeeld kinderen. Jeugdzorg zegt zelf ook dat de grootste bron van zeg maar. de klachten die zij krijgen. komt door kinderen die uit een, uit een gescheiden gezin komen. Ja, maar dat is volgens nou, mij gewoon bewezen. Het komt dat komt is... niet door door uh, een spotje op, een, op, op de radio... dat mensen enorm gaan vreemdgaan. Nee, hey, natuurlijk ik, ik heb niet, maar bijvoorbeeld het voor mijn boek dat... ook een, um, een portret gemaakt... van een man die uh, nou, in ongeveer elke technologische vooruitgang... een kans zag om uh, toenaderingspogingen te zoeken... tot andere vrouwen dan zijn vrouw. Hè, uh, noem maar wat de ontwikkeling van de VH8-camera... tot uh, de sms, tot uh, een mailsysteem op het werk. Kijk... Uh, die, die verleidingen, die zijn er toch, en het is aan de mensen zelf of, of ze daar uh, zich uh, aan overgeven of niet. Ja, maar het, het punt is dus dat um, die site die faciliteert dit. Die maakt dus extra mogelijkheden. En dat willen wij niet. Wij willen, dat een saam, wij willen een samenleving waarin trouw en betrouwbaarheid centraal staan. En dit spotje gaat er recht tegenin. En de overheid kan mijns inziens gewoon zeggen... Van, wij willen dit niet. Wij staan een andere samenleving voor waarin trouw een pijler is. Martin de Jong. De SGP-fractie heeft al bod gevangen bij staatssecretaris Van Rijn. Die zei, ga maar naar de reclamecodecommissie. Die is er voor. Hoeveel kans geeft u zichzelf bij die reclamecodecommissie? Nou, we hebben een goed onderbouwd uh, document gestuurd. Ja, ik geef ons wel een kans op zich. Uh, ik, ja, ik ga niet in percentages denken... Maar ja, het is en strijdig met de goede zeden... waarop de reclamecodecommissie controleert... en strijdig met de wet ons inziens. Ik dank jullie beiden voor deze discussie. Martin de Jong, politiek voorzitter van de SGP-jongeren... en journalisten, collega Marcia Nieuwenhuis. Graag gedaan. always the ball in ik mee van Eros Ramazotti. En dan moeten we het hebben over Albanië. Want dat land staat aan de vooravond van een spannende zondag. Morgen zijn er presidentsverkiezingen. En Europa beschouwt hij als een test om te kijken of het Balkanland ooit bij de Unie mag of niet. Richard van der Brink is Albanië. Kenner woont daar ook een groot deel van het jaar, maar is nu hier. Goedenavond, meneer van der Brink. Hoe spannend wordt het morgen? Heel spannend. Uh, want uh, er zou wel eens een wisseling van de wacht uh, kunnen gaan uh, wie, wie, wie, wie zit er in de regering nu? Want... Uh, we hebben nu uh, Salih Berisha met zijn democratische partij en een coalitie. En die zit er al uh, twee keer uh, vier jaar. En hij wil dat nog een keertje doen. Maar de kans is redelijk groot dat hij nu uh, de sleutels moet inleveren. En wie is het alternatief? Uh, dat is een andere coalitie uh, onder leiding van de socialistische partij dat socialisme, dat heeft niks te maken met wat wij eronder verstaan. Hoor. Dat, uh, uh, en ja, die, die, die leiding van uh, Edi En die, uh, die dat hier oud-kunstenaar? Dat is die uh, oud-kunstenaar, die, de ja, hij is ook, juist, ja. ja is een van Tirana geweest. Juist, ja. Die heeft toen alles ondergespoten. Ja, geverd. die heeft uh, inderdaad... En die uh, maakt kans nu. Die maakt een, een, een redelijke kans uh, nu. En dat komt meer omdat... Niet omdat hij nou zo'n geweldig programma heeft, want dat heeft niemand. De ene uh, noemt zich conservatief of democrat, ja, anders ze allemaal ja, maar, onzin. Maakt slogans. niks uit... Uh, Eigenlijk moet je gewoon zeggen dat uh, het gaat om de ene maffiaclub en de andere maffiaclub. Je hebt natuurlijk maffia A en maffia B. Ja, helaas is het zo. En als mensen nu voor iets anders kiezen, dan is dat niet omdat ze de ene uh, minder goed vinden... maar dit is omdat ze, uh, ja, nu zo, uh, ze zijn salibrische zo zat, uh, dus dat, uh, dat ze gewoon daar uh, van af willen... En uh, ja, als het dan de vraag is, van, uh, worden het uh, uh, uh, betrouwbare verkiezingen? Ja, dat wil de Europese Unie ontzettend ja. graag weten. Ja, en die hebben zoveel boten op hun hoofd. Hè. Want uh, uh, de Europese Unie die weet heel goed dat uh, wat er zich afspeelt in uh, Albanië... dat heeft, behalve dat mensen ergens een, een vakje invullen... heeft er verder niets meer met verkiezingen te maken. En ze zijn al zo blij, als dat een, een minimale dan goed gaat... Uh, Meer uh, zit er niet in. Hoe, hoe zou je het verschil tussen maffia A en maffia B omschrijven? Nou, het, het, uh, ik, ik heb vanavond nog even gesproken... met uh, een van de meest gezaghebbende onafhankelijke op opinieleiders in, in Albanië. En die zegt, het is georganiseerde staatscriminaliteit. Uh, en die gaat een hele dikke, vette kruis door uh, zijn stempeljet zetten. En uh, ze spiegelen zich ook aan, dat soort mensen die dus helemaal zat zijn... aan Turkije, aan, aan Brazilië en zo. Omdat ze dat is de enige uitweg nog. Hè. Je, de civiele samenleving die moet uh, zich verzetten tegen die uh, twee uh, politieke facties. En uh, die moet uh, kijken of er een alternatief kan komen. Want uh, ze hebben het allebei verbruikt. En ik moet zeggen dat de, de, de, de links tussen die, die twee... Partijen zijn het er zo genaamd, maar het zijn meer, meer uh, zakenclents. Uh, clans. Uh, clans. Uh, die zijn zo verstrengeld met, uh, met, met inderdaad uh, uh, vastgoed, uh, criminele belang, uh, belangengroepen en zo. Dat, daar kan je geen enkele uh, toekomst meer van wachten. En dat oh. weet Europa eigenlijk ook hoor. Dat, uh, uh, ze, ze hopen maar dat het langzamerhand dus, uh, zou kunnen veranderen. Maar ze zien zelf ook geen issues. uit. Echt, ja. Ze trekken een heleboel blikken uh, waarnemers open om vast te stellen dat er dan niet gefraudeerd wordt. Maar er is al gefraudeerd. Het begint al bij, het samenstellen, het begint al bij de samenstelling van de, van de kieslijsten. Het is, uh, in in, in Albanië is bekend hoeveel het kost om je in te kopen op een verkiesbare plaats. En dat gaat om duizenden euro's. En het is ook een hele goede investering. Het is een algemeen bedrag. Be hoeveel kost het ongeveer? Nou, uh, Wat is de munt eigenlijk? De lek. En, en, uh, je hebt 100, 140 lek is 1 euro. En mensen die weten gewoon... Als ik in het, van, het parlement zou willen, hoe, hoeveel moet ik schuiven? Je moet eerst een abonneesgenodigheid hebben. En, dan kan je, en als je genoeg verdokt, kan je zo uh, instappen. Wat is maar, het grootste probleem van het land? De corruptie, de fraude, de criminaliteit, de smokkel? De... Uh, de, het grootste probleem is, is dat uh, na de dictatuur van Hoxha, die is in uh, de 90 uh, dat er nooit een, een, een, een, een politieke cultuur is ontstaan. Uh, waarin uh, mensen uh, en belangen uh, op een normale wijze zoals wij dat uh, normaal vinden, uh, gerepresenteerd werden. Dat, uh, dat hef, heeft zich in Albanië nooit voorgedaan. Je bent een, een, een, een slecht politiek wanneer je voor je land opkomt of voor, voor, voor, voor belangengroepen groepen opkomt... Uh, een goed politicus is degene die zijn zakken het best kan vullen. Helaas is dat zo. En dat geldt voor uh, clan A en clan B. En de enige het verschil is dat uh, als je uh, clan A de macht is... Ja, en je bent van B, ja, jammer, dan je moet je even weg. wachten. Even in Want de geen wachtkamer. Geen baantjes meer. Geen baantjes meer, nee. Stel dat er dus nu, met, morgen, met die verkiezingen... een wisseling van de wacht komt, en de, die kans is redelijk groot... dat betekent dat uh, van hoog en laag... Uh, duizenden mensen hun baan kwijt zijn. En dat gaat echt tot straatvegen, tot, uh, tot directeur van instellingen. We hebben het altijd over uh, Roemenen, Roemenië en Bulgarije. Is, is Albanië erger? Uh, in, in corruptie? Nou nee, je ziet in Bulgarije nu ook een heleboel uh, weerstand. Zowel tegen uh, de conservatieven als tegen de huidige uh, meer socialistische regering. Het zal daar ook niet zoveel uitmaken. Uh, die namen zeggen niet zoveel. Uh, dus uh, en je ziet een, een weerstand in het algemeen van, van mensen van... ja, we willen die politiek niet meer. Want die politiek is gecorrumpeerd. Het maakt niet uit uh, of het de ene of de ander. En dan zie je dus uh, vergelijkbare situaties als in Turkije. Een algemene weerstand tegen, tegen de macht. U op een soort derde kracht die ontstaat. Hè? Maar ja. waar moet die vandaan komen? Nou, dat is onduidelijk waar die vandaan moet komen. Maar die zal, als je maar genoeg druk op die ketel zet. Dat zie je in Brazilië ook. Dan, dan, dan zal er zich dan, dat een keer voordoen. He, dus, uh, en dat is een beetje ook het, uh, uh, ja, het vertrouwen dat, dat men heeft... in, in, in uh, ja, dat, dat op een gegeven moment toch wel mensen zich aan zullen dienen... die een uitweg gaan vinden uit uh, deze lende. Maar uit welke hoek moeten die komen? Zakenmannen, studenten? Nee, nee, nee. het is heel onduidelijk waar die vandaan moeten komen. Want de huidige burgemeester van uh, Tirana, uh, Luli Barsha... Ja, die ken ik persoonlijk. Die heeft in Utrecht gestudeerd. Die, die, die spreekt vloeiend Nederlands. Maar ook corrupt? Ja, want die kent de dochter van Berisha en die uh, zit in het, hetzelfde groepje. Dus uh, nee, dat, daar hoeven we niks van te verwachten. Ja, dus, uh, van wie dan wel, is, is onduidelijk, maar uh, uh, uh, de meeste Albanese die hebben er geen baat bij dat het die, nog erg veel langer doorgaat. Dus er uh, zal wel een uitweg moeten komen. Laten we het gesprek positief eindigen. Uh, we, we hebben de Arabische lente gehad. T Turks is een beetje mislukt nu, maar de Braziliaanse lukt misschien weer wel. Wanneer krijgen we de Albanese lente? Ja, we weten wat er met de Arabische lente is gebeurd. Hè? Dus, uh, uh, nou, ik, ik, ben, ik moet helaas vrij, vrij uh, negatief zijn en, en, en pessimistisch... omdat het in 18, 15 jaar uh, niet beter is gegaan. En misschien dat er volgend jaar uh, zich plotseling een, een nieuwe mogelijkheid aandient. Maar dat is de koffiedik kijken. Er zijn op, tegel, op dit moment geen, geen aanwijzingen dat uh, er uh, veranderingen zijn... behalve een algemeen ongenoegen onder de bevolking... van dat het eigenlijk zo niet hangen kan. Nou, we drinken nog een goed glas abonnees raki op, uh, op de hoopvolle toekomst. Gezoe. <laughs> Dank u wel, meneer Van der Brink. Het is vijf voor twaalf. En het Koninklijk Concertgebouworkest is op Wereld Tournei en zit op dit moment in Brazilië. Eerste violist Henriette Luijtjes vanuit Sao Paulo. Goedenavond. Goedenavond, Mark. Wat leuk je weer te spreken. Ja, twee weken geleden. Snel weer. Het, het is zo onrustig in Brazilië met al die demonstraties. He, hebben jullie van het uh, Concertgebouw Orkester iets van gemerkt of niet? Ja, we hebben er absoluut wel wat van gemerkt. Uh, voornamelijk sinds toen wij aankwamen... Uh, toen uh, waren er vier bussen uh, die zouden gaan naar het hotel. En de eerste twee bussen die hadden geluk. En die reden eigenlijk zo door. En wij hadden een hele slimme buschauffeur die allerlei uh, sluit, uh, kruiddoor roepes wist. Dus wij waren heel snel in het hotel. Maar de derde en de vierde bus waren niet zo gelukkig. Dus die, uh, die kwamen midden in de demonstraties uh, terecht. En hebben daar drieënhalf uur vastgestaan eigenlijk. En dat was niet zo plezierig. Um, ik moet er wel bij zeggen, de meeste mensen vinden het uh, niet uh, grimmig. Uh, de demonstraties zijn eigenlijk redelijk gemoedelijk. Maar um, ja, ze stonden daar dus vast met de bus en allemaal mensen die uh, hun handen sloegen tegen de bus en steentjes gooiden tegen de ramen. En, maar veel, veel erger dan dat werd het ook niet. Dus, uh, maar voor de rest hebben we er niet heel veel hinder van. Hebben jullie... We merken het wel. Ja. Ja. Jullie gaan een openluchtconcert uh, geven morgen waar 15.000 mensen worden verwacht. Dat is nogal wat. Hebben ja. jullie overwogen om dat niet door te laten gaan? Nou, er is vorige week uh, wel even overleg geweest. En uh, er is nu ook voortdurend uh, contact met het consulaat over de veiligheid en de logistiek uiteraard. Uh, maar uh, vooralsnog uh, gaat het gewoon allemaal door en ik heb begrepen, uh, zoals het er nu voor staat, de enige reden dat het uh, niet door zou gaan of dat het een uh, teleurstelling zou worden is als het gaat regenen. Want dan komen de Brazilianen hun huis niet uit. <laughs> dus, uh, maar uh, zoals het er nu uitziet uh, gaat het allemaal door en verwacht dus ook erg veel mensen. Hoe ziet de dag eruit morgen? Um, nou, we gaan morgenochtend naar de plek daar. Dat heet Auditorio Iba, Ibirapuera. En daar gaan we dan even een beetje alles weer ophalen. En de jetlector even een beetje uitspelen. En dan begint uh, om elf uur het concert. Dus uh, we hebben er erg veel zin in. Het gaat allemaal door. En we kunnen het hier volgen trouwens. Op het Museumplein heb ik begrepen. Klopt, het wordt uh, live uitgezonden ook via tv en radio Cultura. En uh, om vier uur is het, uh, live, uh, via een livestreaming te zien ook uh, op het Museumplein. Nou, ik hoop dat er niks is wat het nog kan verstoren. Henriette Luitjes, eerste violist van het Concertgebouworkest. Tot snel weer, mevrouw Luitjes. Tot snel, hartelijk dank. Geen dank. U ook bedankt. Dit was het oog. Morgen zit hier John Jans van Galen. En ik wens u een goed weekend.